Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De landen van de Europese Unie zullen 32.500 bootvluchtelingen opvangen... die nu in Italië en Griekenland zitten. Nederland vangt, zoals eerder beloofd, 2047 mensen op. Dat is besloten in Brussel, waar de EU vergadert over de migranten... die er voornamelijk via de Middellandse Zee naar Europa komen. Ze komen vooral uit Syrië en Eritrea. Italië en Griekenland zeggen dat ze de toestroom niet alleen aan kunnen. Turkije breidt de veiligheidsmaatregelen uit aan de grens met Syrië. Premier Davutoglu heeft dat aangekondigd na de bloedige aanslag in Suruç, waarbij zeker 30 mensen omkwamen en er zo'n 100 gewond raakten. Davutoglu sprak van een terreurdaad. Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van vooral Koerdische jongeren... over de wederopbouw van de Syrische stad Kobani vlak over de grens. Turkije gaat ervan uit dat terreurgroep IS achter de aanslag zit. De man die eind januari het NOS-gebouw binnendrong en een bewaker bedreigde en gijzelde, gaat in beroep tegen de straf die hij daarvoor kreeg. Tarek Z werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Hij kreeg de straf voor gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Zo'n advocaat zegt dat gijzeling niet is bewezen. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Bij de rechtszaak was 4 jaar gevangenisstraf geëist. Het OM vindt de straf die Zet kreeg te laag. De sluis in de IJssel bij Doesburg is gesloten voor schepen langer dan 55 meter. Dat gebeurt vanwege de droogte. Door de lage waterstand staat de fundering van de sluisdeuren in Doesburg voor een deel boven water. Het is de eerste sluis die gedeeltelijk dicht is vanwege de aanhoudende droogte. Vooralsnog levert dat geen probleem op voor het scheepvaartverkeer. De waterstand in de grote rivieren daalt al weken door de droogte. Het weer overwegend bewolkt en bijna overal droog. Vannacht weer kans op regen. Het blijft zwoel met minimaal rond 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten kans op regen. Later overal droog met zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-show. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Zonvaart. zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met. met nu ZFM Cinema. En heel hartelijk welkom, Bon bij twee Uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan verder met een draai van hele, hele, hele mooie filmmuziek. Oude muziek, nieuwe muziek. Voorbeeldjes zijn onder andere The Duke of Burgundy, Darkness Falls, Made in Manhattan, Dragonfly, Il Conformista. Nou, het is weer veel te veel om op te noemen. Laten we maar gewoon beginnen met een hele, hele, hele grote filmhit van Faith Hill uit Pearl Harbor, als ik me niet vergis.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 Zeker in de top 100 van uh, hits uit films. Uh, Tell You'll Be uit... Uh, uh, even kijken welke film was het. Pearl Harbor natuurlijk. Mooi nummer, mooi gezongen en ja grote klasse. Uh, we draaiden in het programma zo oude filmmuziek, nieuwe filmmuziek... Uh, en hele oude filmmuziek. En ik heb nu weer eens een film opgeduikeld uit de krochten. Il Conformista, een hele bekende film. geregisseerd door Bernardo Bertoluzzi... En er is mooie muziek bij van George Larue. Il conformista... De klanken van George Lagu, een groot componist. Heel veel filmmuziek gemaakt. Il conformista. Marcello Clerici reist naar Parijs om professor Quadri... een antifascistische leider die naar Frankrijk verbannen is te vermoorden. Marcello was vroeger zijn leerling. En nu moet Marcello het vertrouwen van Quadri winnen... en hem in een valstrik van de volgelingen van Mussolini laten lopen. Nou, dat klinkt allemaal niet niks, maar de muziek is mooi. Het is ook een aangrijpende film, duurt 111 minuten. Uh, ...was in de... ...ja, is een hele bekende film... Is zo, ...het is ook zo'n poster bij... ...van al die lopende mensen... ...dacht ik uit mijn hoofd... ...oh nee, dat was Novo ...dit is Il Conformista... ...sorry, ik vergis me... ...maar ik draai nog een paar nummers uit deze soundtrack... ...en ik heb gekozen voor het nummer Esther... The guitar man Who's gonna steal the show You know, baby, it's the guitar man He can make you love He can make you cry time.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 to falter and the crowds are getting thin, but he never seems to notice he's just got Op 106.9 is... Zon, -Zee Zandvoort en Zomerhits. was natuurlijk Brett. En uh, Brett, de gitarist, wordt gedraaid in de film... Made in Manhattan, een romantische comedy. Alleenstaande moeder Marissa Ventura is geboren en getogen in New York... en werkt als kamermeisje in een duur hotel in Manhattan. En bij toeval ontmoet ze de rijke Christopher Marshall... die denkt dat zij gast is in het hotel... Nou, romantische verwikkelingen, er zit grappige muziek in en ik draai. Vervolgens Nora Jones, Come Away With Me, bekend nummer natuurlijk. in men het een aanstaande woensdag op televisie RTL 5. Om half negen begint die. Heb je er geen, nog geen genoeg van dan is om daarop aansluitend om half elf Jersey Girl. Uh, ja en wil je nog wat anders zien dan is er ook nog de bodyguard diezelfde avond te zien. Nou, het zijn allemaal hele oude films met hele bekende muziek. Dirty Dancing is er ook nog om half negen. Het is allemaal te veel om op te noemen. Uh, we gaan eens naar een andere film. Uh, Dragonfly. De film van John, met de muziek van John niet. Ik doe muziek. Dragonfly. Mooie muziek, gecomponeerd door John Dapney. Het verhaal Dr. Joe Darrow is een gerespecteerd hoofd van een eerste hulpafdeling. Wanneer zijn vrouw Emily omkomt tijdens een medische missie in Venezuela, stoort Joe zich volledig op zijn werk. Hij raakt ervan overtuigd dat Emily met hem in contact probeert te komen door middel van de bijna doodervaringen van zijn patiënten. De mysterieuze libelles die hem achtervolgen herinneren hem aan haar. Mooie muziek the plane ride. Laat kennis maken met hele mooie filmmuziek. En uh, da, da, da, dat lukt aardig. Want ook deze soundtrack uh, Dragonfly is, behoort tot de uh, crème de la crème in de filmmuziek. Het laatste nummertje van Dragonfly, Emily's Grave. klanken van John Depney uit de film Dragonfly. Uh, ja, wat moet je daarna draaien? Ik zat nog te denken aan Fireflies in the Garden... in deze tijd van vuurvliegjes, maar ik kon hem zo gauw niet vinden. Ik, ben, ik moet hem hebben, ik kom van de week op... en volgende week zal ik uh, uh, de vuurvliegjes in de tuin draaien. Ook een film. Uh, Fireflies in the Garden heet film en daar hoort ook muziek bij. Volgende week, uh, ja, dit is zo sombere muziek... dan ga ik toch iets even wat vrolijkers doen... En wie weet ga je wel naar Barcelona deze zomer. Barcelona, vas con lo que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tomar si supiera pierda yo nada Barcelona mi mente está llena de cada de gente extranjera, conocida desconocida he vuelto a ser transparente No existo más Barcelona, siendo esposa de tus fritos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón, porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré divirte en la distancia y escribir una canción. Te quiero. klanken Uit Barcelona, Vicky Christina Barcelona. Een film van Woody Allen. Even om even de sfeer weer op te pakken. En dan zijn we nu weer toe aan wat serieuzer werk: The Duke of Burgundy. Uh, een film van Peter Strickland met Sitze Baboet Knoetsen. Die kennen we wel natuurlijk. En Ciara Dana en Monica Swin. Het is een intelligente vertelling over de liefdesrelatie tussen twee vrouwen. Waarbinnen de rollen heel duidelijk verdeeld zijn: de een speelt de baas, Knoetsen. Uh, uitborgen. je weet het wel. De ander is het sloofje dat af en toe gestraft moet worden. Of toch niet. Regisseur Strickland, die eerder het uh, mooie film... and Sound Studio maakte, speelt virtuoos met onze verwachtingen en kan tot zo steeds het beeld... dat ze van de vrouwen en hun relatie hebben. Toegegeven, de plot klinkt nogal funzig... maar is in handen van Strickland juist aangrijpend, smaakvol... en vooral heel melancholiek. Ja, het is een ander verhaal dan Fifty Shades of Grey. Dit is een hele mooie film... En uh, ja, een, een kwaliteitsfilm. Er zit mooie muziek bij. Uh, gezongen door Cat's Eye. Ga ik zoiets over vertellen? Maar eerst de Duke of Burgundy. de Duke of Burgundy door het popduo moet ik zeggen en dat, is, dat heet Cat's Eye en dat bestaat uit een Rachel Zafira een Italiaans Canadese en een zanger Ferris Batwan die bij de horrors speelde in de films komen helemaal geen mannen voor dus Ferris Batwan zingt niet mee hij heeft alles overgelaten aan Rachel Zafira er zit hele mooie muziek in door number one. Het volgende nummer is uh, The Black McDonough... maar dan alleen op de Engelse woorden gespeeld. Er is ook nog een, een andere instrumentale versie van. Cat's Eye. Ik draai nog één nummer uit deze nieuwe film. Nou, de film is uit 2014, maar is nu pas hier in Nederland uitgekomen. En ik geloof dat hij deze week 16 juli in de bioscoop is aan het draaien. En vanaf 17 september is hij te koop op DVD. Muziek, Cats Eyes. En het laatste nummer dat ik draai, dat is de Carpenter Arrival. Ik vind trouwens dat die stem van die vrouw meedoet... aan Françoise Hardy doet denken. Carpenter Arrival. mooie muziek, cat eyes. een hele andere film is een horrorfilm, een thriller en die heet Darkness Falls. ik zal eerst wat muziek draaien, zodat ik het verhaal. horrors doen we niet zo gek vaak, maar dit is wel aardige muziek, een aardige soundtrack. Evil Rise heet het eerste nummer uit de soundtrack Darkness Falls. componist Brian Taylor. is een film, uh, ja, horror, thriller. Als een kind beweerde, als kind beweerde Kyle dat hij toen hij wakker werd... per ongeluk de tandenvee zag, waarop ze hem probeerden te vermoorden. Sindsdien werd hij door iedereen in zijn woonplaats als gek beschouwd... behalve door zijn jeugdvriendin Caitlin, en haar jongere broer. Met het behaarde en gevleugelde wezen dat Kyle toen beschreef... dat Kyle toen beschreef, staat op het punt om terug te keren. En ze zal niet verdwijnen dat ze Katelyn broertje het pakken genomen heeft... Nou, een, een, een horror over een tandenvee dat belooft niet wel goed maar de muziek is eigenlijk van Brian Taylor is dus fantastisch ik doe nog één nummer 25 words or less Dit programma is natuurlijk bedoeld om die soundtracks... onder je aandacht te brengen die meer dan de moeite waard zijn. En dat is deze soundtrack van Darkness Falls. Absoluut. Uh, Brian Taylor. Ja, ik wil je nog even attenderen op een film van Clint Eastwood, die ook deze week is, The Changeling. Een film over een moeder die een kind vermist is. En uh, als de politie het kind terugveert, vindt, dan denkt de moeder dat het niet haar kind is. Eens even kijken wanneer die precies is, The Changeling. Ik Dag, donderdag. Ik kijk even naar voor de zekerheid. Ja, donderdag, net vijf. Een film die meer dan de moeite waard is. Ik heb helaas de muziek... Ja, ik heb het wel, maar ik heb het niet bij me nu, dus ik kan het niet draaien. Maar ik heb nog wel wat andere mooie muziek. De laatste paar minuten gebruik ik voor een paar bekende tv-series. Uh, mooie muziek, onder andere de tune van The Waltons. Wie heeft het niet gezien? Jerry Goldsmith. Vijf al dat natuurlijk. En dit is ook een hele bekende. Love, and new. Come We're expecting you. Life's sweetest reward Let it flow It floats back to you The love bone Soon we'll be making another run The love bone Promises something for everyone Set a Dat was natuurlijk Jack Jones' uh, Song from the Love Boat. En dan is het nu de hoogste tijd voor Danla La Maison, Philippe Rombie. Je hebt geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we hebben weer bekende films, onbekende films, hele mooie muziek. Nieuwe films, oude films, popmuziek, klassiek. En alles wat, het blijft mooi die filmmuziek toch. Volgende week zijn we er weer met nog meer mooie filmmuziek. Ik zou zeggen, voor zover direct, sleep wel, wel te rusten. En tot volgende week, dezelfde tijd, zelde zender. naar La zo'n Philippe Gombi. Blijf mooi toch? Ik wens je een hele goede week met heel mooi filmweer. Maar ik begreep dat het van de week weer beter werd. Dus wie weet, dan zien we elkaar aan het strand. Bon zou ik zeggen. En heel veel mooi weer.